Het NOS-journaal. Martijn van Beek. In Parijs is de internationale top begonnen over Libië... met vertegenwoordigers van de VS, de EU, de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie. Ook premier Rutte praat mee. Volgens Rutte moet worden vastgesteld of kolonel Gaddafi zich houdt... aan de resolutie van de VN-veiligheidsraad. Daarin staat dat de Libische leider geen burgers mag aanvallen... en dat zijn luchtmacht aan de grond moet blijven... Mogelijk wordt nog vandaag besloten tot militaire interventie... om de opmars van Gaddafi's troepen tot staan te brengen. Nederland is bereid een bijdrage te leveren. Gaddafi's troepen openden vanochtend de aanval op het opstandelingenbolwerk Bengazi... waarbij ook tanks en scherpschutters werden ingezet. De aanval zou inmiddels zijn afgeslagen. Volgens een opstandelingenleider zijn er vier tanks buitgemaakt. Duizenden burgers ontvluchten het geweld in Bengazi en trekken richting Egypte... Er is in de stad ook een straaljager neergestort... maar dat blijkt een toestel van de opstandelingen zelf te zijn. Japan heeft een verbod uitgevaardigd op de verkoop van voedsel... dat afkomstig is uit de regio rond de kerncentrale Fukushima. Dat heeft het internationaal atoomagentschap gehoord van de Japanse regering. In voedselproducten rond de kerncentrale zijn radioactieve stoffen gemeten. Volgens het atoomagentschap is er een klein risico op gezondheidsproblemen... als mensen dergelijk besmet voedsel eten. Eerder vandaag werd al geconstateerd dat spinazie en melk in het gebied... een te hoog niveau aan radioactieve stoffen bevatten. Intussen proberen technici bij de kerncentrale de elektriciteit weer op gang te brengen. Daarmee zouden het koelsysteem van de reactoren kunnen worden hersteld. President Obama is, ondanks de crisis rond Libië, begonnen aan een reis door Latijns-Amerika. Hij is nu in Brazilië. Later gaat hij naar Chili en El Salvador. Het bezoek staat in het teken van de economie. Obama hoopt er orders binnen te halen voor het bedrijfsleven in de VS. Hij verwacht dat zo de export en de werkgelegenheid in de Verenigde Staten een impuls krijgen. Het weer zonnig met af en toe een wolkje. Het is 8 tot 10 graden. Vannacht een paar graden vorst en kans op mist. Ook morgen zonnig en dan wordt het 11 graden. Aan de B-verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraasmeer drie kilometer file. Andere kant op is de weg trouwens het hele weekend dicht vanwege werkzaamheden op dat punt. A2 Amsterdam Den Bos, daar zijn ook werkzaamheden. Tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn staat 5 kilometer. Ze zijn daar bezig met het verleggen van rijbanen. Dat schept een hoop onduidelijkheid. Daarom weten mensen soms niet welke rijbaan ze moeten kiezen. Nou, als u naar Den Bos moet, zowel links als rechts... komt u uit op het gedeelte van de A2 richting Den Bos. U hoeft dus niet per se naar de rechterkant te schuiven. A13 Rotterdam Den Haag tussen Berkel en Roderijs en Delft-Zuid. 3 kilometer. Ze zijn er bezig met een technisch onderzoek... Na een ongeluk twee rijstroken zijn er nog afgekruist. En de A27 Breda-Gorkum is nog steeds helemaal dicht. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum na een ongeluk vanochtend vroeg. Verkeer vanuit Breda in de richting van de Randstad rijdt om via Rotterdam of via Den Bosch. Andere kant op richting het zuiden is de A27 het hele weekend dicht tot maandagochtend vroeg vanwege geplande werkzaamheden.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 Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Tineke Verburg en Peter de Bie. Zes minuten over twee. Welkom terug bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. We gaan het dadelijk uitgebreid over de boekenbranche hebben. Maar zoals u de hele ochtend al via Radio 1 in ieder geval kunt vernemen. In Libië wordt zwaar gevochten rondom de stad Benghazi... Of de no-fly-zone al of niet gehandhaafd zal worden... daar moeten de geallieerden, zoals we dat maar even voor het gemak noemen... bij elkaar komen en eens even kijken wat ze exact doen. Want Gaddafi houdt zich aan. Geen enkele afspraak. Om half twee kwamen ze in Parijs bij elkaar. Tim Overdiek. En daarvoor schakelen, dank je Peter, met onze correspondent Frank Renaud... die in het perscentrum van het Elysée die ontwikkelingen volgt. Frank, uh, die, die, die bijeenkomst vindt ongetwijfeld plaats achter gesloten deuren. Maar zij al er al wel wat nieuws naar buiten. Het nieuws wat nu naar buiten sijpelt, wat we in de wandelgangen horen is in ieder geval, dat de bijeenkomst om drie uur klaar is en dat dan onmiddellijk in principe de luchtaanvallen zouden kunnen beginnen. Er is natuurlijk dan het groene licht van nodig voor die top die hier bijeen is in Parijs, maar in de wandelgang wordt gefluisterd dat het daarna vrijwel meteen uh, gevechtsvliegtuigen in actie kunnen komen. En welke landen zullen daarbij het voortouw nemen? Naar verwachting worden dat Canada, Engeland en Frankrijk... die als eerste in de aanval gaan met hun toestellen... de Amerikanen zouden in een later stadium kunnen volgen. En ze je het over in de aanval gaan. Wat zullen ze dan precies doen? Dat weten we niet, want details daarover zijn nog niet uitgelekt. Van de Fransen weten we bijvoorbeeld wel dat ze vliegtuigen klaar hebben staan op Corsica in de Middellandse Zee. Dus die kunnen zo ter plekke zijn. Andere landen zullen vanaf andere bases vliegen. Maar dan gaat het om een aantal doelen, strategische doelen, uitschakelen in Libië. Waardoor het wordt voorkomen, dat is de bedoeling althans, dat troepen van Gaddafi de burgerbevolking onder vuur nemen. Het is natuurlijk een bizarre situatie waarbij gevechten plaatsvinden in Benghazi. En tegelijkertijd al die regeringsleiders en ministers van buitenlandse zaken in Parijs bij elkaar aanwezig zijn. Hoe merk jij daarin daar in het presidentieel paleis de urgentie bij de aanwezige leiders. Nou, je merkt toch dat de tijd erg dringt, dus dat het gevoel ook is. Hè, want die gevechten braken natuurlijk vanochtend uit. Dus iedereen weet dat het een kwestie van minuten, uur is, inderdaad. Dat actie moet worden ondernemen. Als je een bloedbad wil voorkomen. Dat is wat, hier, wat je hier hoort in ieder geval. En daarom is er ook vanochtend al, voorafgaand aan deze top, heel druk diplomatiek overleg gevoerd. Onder andere tussen Hillary Clinton, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. David Cameron, de Britse premier. En Nicolas Sarkozy, de Franse president. Om alles goed voor te koken, zodat op deze top, die eigenlijk in feite niet. Niet meer duur dan een uur, anderhalf uur. En dat ook nog in een uh, gelegenheid van lunch die wordt geserveerd. Want het blijven Fransen natuurlijk. Maar daar moeten wel spijkers met kop worden geslagen meteen. Precies want bij dat glaasje wijn bij die Fransen is het natuurlijk ook een kwestie van afkaarten. Of wordt er nog flink onderhandeld over de manier waarop die eerste actie zal plaatsvinden? Ik denk dat dat soort strategische vragen allemaal al uitonderhandeld zijn. Daar zijn de verlofde, de laatste ja, rimpels nog even weggeveegd. Ge, voor zover je daarover kunt spreken van wie doet wat. Waar ligt de commandolijn? Onder andere de rol van de NAVO precies. Wie neemt het voortouw? Wie komt in de tweede linie? Dat soort plooien zijn nu gladgestreken als het goed is. Nu is het echt nog alleen eventjes afhameren tijdens de lunch. Het uitvoeren van het VN-mandaat. Uh, we wachten de persverklaring af om drie uur. Mocht er ander nieuws zijn, dan horen we dat graag van je. Frank Hernout vanuit Parijs. Precies. Als er geluiden komen dus uit Parijs, dan wordt er ingebroken. Daarvoor is het Radio in. Tim Overdijk, hartelijk dank. Ja, tot half drie dan nog één gespreksonderwerp, namelijk boeken. Afgelopen week ging de jaarlijkse boekenweek weer van start. En dan hebben we het over tien dagen ter promotie van het Nederlandse boek. Nou, in een tijd waarin je steeds meer doemverhalen hoort over ontlezing onder jongeren... en internet en tv meer en meer tijd opslokken, lijkt het erop dat zo'n promotieactie voor het boek ook hard nodig is. Over de stand van zaken in Boekenland hebben we drie gasten uitgenodigd. Matthijs van der Lely, directeur van Selectis, dat zijn boekhandels. Annette Portegies, directeur van uitgeverijen Single... 262, waar onder andere uitgeverij Querido onder valt. En literair agent Paul Sebes. Goedemiddag allemaal. Nou, maar eventjes beginnen met wat feiten en cijfers. Uh, Annette Portugies. hoeveel boeken worden er nou jaarlijks in Nederland verkocht? Um, ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet precies uit mijn Wie hoofd, maar Matthijs heeft een hele Mathijs. rij met cijfers bij zich. Jij weet het. Hoeveel uh, boeken worden er verkocht? Als ik het goed heb, worden door het, worden door het CB, het Centraal Boekhuis... zo'n uh, zo 7,5 miljoen, 8 miljoen exemplaren per jaar verzonden naar boekwinkels. Daarbovenop komt dan het hele buitenlandse boek... en een gedeelte wat niet via het CB gaat. Dus ik denk, als je zegt 10 miljoen boeken in Nederland... zonder de studietitels en de wetenschappelijke titels... dan ben je redelijk in de buurt. Dan hebben we het dus over de, de, gewoon de leesboeken hè, die mensen... Uh, uh, tot zich nemen. Ja, dan nou, heb je het nou, over de, de, 10 de, miljoen dus. Nee, dit moet veel hoger zijn. moet veel hoger zijn. Ik maak een enorme fout. Want er is 580 <gif> miljoen. omzet. volgens mij. Ik, 580 ik, ik, ik, 580 maar nu citeer ik uit, de, uit het niks. Maar ja. Ik herinner me een getal wat in de buurt van de 50 miljoen zit. Ja, is het, er is 580 miljoen omzet. Dus um, en een gemiddeld boek zal zijn, 12, 13 euro ja. zoiets. Uh, dus nou, we gaan snel delen, dan kom je er. Nou, oké, okay, goed. Um, maar uh, Dus dan heb je ook meteen verteld hoeveel er dan ongeveer in omgaat. En hoeveel titels komen er nou per jaar uit? Denk je, want dat is voor Nederlandse begrippen veel, weinig. 19.500. 19.500? Ja. dat is alleen nieuw. Ja. Ja, Nieuwe nieuw. titels. Ja. Maar van ja. 300 bij ons. Wij dragen dus een heel klein steentje Dat is maar een heel klein steentje. Maar, ja. Ja. maar vertel even, Mathijs, dat is toch gigantisch voor een land met 16 miljoen... Het uh, is enorm veel, enorm veel, maar dat is bij, de, bij de andere landen is dat ook zo. hoor. Er wordt gewoon heel veel geschreven, maar er wordt heel weinig succesvol. Uh, heel weinig verkocht eigenlijk van die 19.000 titels. Want van die 19.000 zijn er maar een paar die echt ja. omzet maken. Ja, als je, uh, toevallig weet ik dat er uh, uh, zo'n 85% van, van de hele voorraad... die bij dat beroemde Centraal Boekhuis ligt... verkoopt minder dan 300 per jaar. En uh, dat zijn er bijvoorbeeld boeken die helemaal nul verkopen, die wel op voorraad liggen, zijn 17.000 titels. Er wordt ja. nul van verkocht. Net even, 19.000 titels, waarvan maar zo, ja, zo weinig... uitgevers zeggen altijd, we behalen zo'n 80% van hun omzet... met 20% van hun titels. Ja. De boekenweek die op dit ogenblik aan de gang is... is die ongelooflijk belangrijk voor het boek? Ja. ja. Iedereen kent ja. Denkt, ja. ja, het is wel, ja. Nou, om te beginnen, dat hele boekenbal, wat natuurlijk altijd leuk, verder is, maar zo idioot veel aandacht krijgt... terwijl het eigenlijk elk jaar een beetje hetzelfde is. Um, nou dat, hè, dus daardoor komen al die schrijvers in ieder geval weer in de, in de pers. Mm. En de boekhandels hebben allemaal heel veel activiteiten. Die hebben lezingen en voorstellingjes en presentaties. En veel mensen zijn op de been ook om dat boekenweek te krijgen. En met dat boekenweek geschenkt mogen ze weer de trein in. En ja, allemaal hartstikke leuk... Uh, dus is wel gewoon... Dus voor een relatief kleine investering wordt er veel gedaan voor het boek? Nou, nou het, is wel, het is een behoorlijke investering, maar de NS doet veel mee en uh, de schrijvers doen zelf heel veel. En, um, ik, ik denk wel dat het een van de hoogste omzetten is, uh, uh, ja, misschien is, ja. de, op Sinterklaas en Kerst uh, na. Paul Stemers, uh, u bent de literair agent. Ja. Wat, wat doet zo iemand nou precies? Ik vertegenwoordig schrijvers, een stuk of uh, 300 Nederlandse schrijvers en een stuk of... 80 à 90 uh, Amerikaanse uh, agenten en uitgevers hier. Dus maar bij houdt elkaar zijn dat... vertegenwoordigen. Moet je ze achter hun kont aan zitten als ze een schrijversblokken ja. hebben of. <laughs> nee, dat ook. <laughs> uh, dat betekent dat we dat, dat we hun manuscripten uh, lezen binnenhalen. En uh, gaan onderbrengen, onderbrengen bij bijvoorbeeld uh, Annette. Annette en ik hebben een paar auteurs ook samen. En Annette probeert ze dan weer aan Matthijs uh, te sluiten die ze dan weer in uh, de boekhandel kan leggen. Ja. Even, Ma Matthijs, want jij bent van de boekhandel. Gaat het, ga gaat het goed? Gaat het slecht? Groeit de omzet of daalt die? De laatste twee jaar is een lichte daling in de hele boekomzet in Nederland. Um, Dat is nieuw, want we hebben eigenlijk traditioneel uh, groeit het. Uh, ik zit tien jaar, uh, net deze week, tien jaar in het vak en het is uh, acht jaar iedere keer gestegen. Uh, dan heb ik het over de hele markt. En de laatste twee jaar is er een lichte daling, maar er is iets anders aan de hand. Uh, er wordt ook meer omzet, er wordt wel een stijging op het internetverkoop, uh, uh, vindt er plaats. Dus de daling in de traditionele boekwinkel is wat harder. Dus het gaat... Ja. Ja. Komt, u, komt u nog wel eens een man in uw boekenzaken tegen? Er wordt altijd gezegd: de enige die leest is een vrouw van boven de 35 en dat houdt helemaal op. Ja. Nou, we hebben die hele grote winkels. Hè. Als je bijvoorbeeld onze winkel in, in Rotterdam, Selectus Donner. Um, lunchtijd lopen bijna alleen maar mannen. Want alle advocatenkantoren zitten om de hoek. Oh. En uh, er is bijna niks leukers dan in zo'n winkel rondlopen. Oh. Dus nee, we hebben nog heel veel mannen. Maar is het verhaal waar dat ongeveer 80% van die markt inderdaad beheerst wordt door kopende vrouwen? Niet tacht, nee. wel, wel de meerderheid, maar niet 80. Ik denk wel 55 of 60 procent zal vrouwen 60. zijn. Dat oh, valt eigenlijk helemaal mee. Ja, ja. Man, mannen zijn nog niet zo heel erg... Het uh, ligt een beetje aan wat voor boeken erin. Dus kijk, een boek als Kluun wordt door allebei volgens mij heel veel gelezen. Helene van Rooij dan weer niet. Dat dus alleen maar... vrouwen. Ja. Nee, alleen maar mannen <lacht> natuurlijk. Ja, ja, dat ja, denk ja. Je. <lacht> maar bijvoorbeeld iets van die thrillers als Grisham en Stephen King en zo. Dat wordt dan weer vooral... Door mannen gelezen, Maar ja. het schijnt wel veel door vrouwen gekocht. Als cadeautje voor een man. Ja, het was ja dat Vrouwen kopen ja. natuurlijk sowieso meer. Ook denk ik dat ze ook voor hun man meer kopen dan andersom. Meneer Van der Leden, er wordt gezegd dat de boekenzaak het wel heel erg lastig heeft. In ieder geval de kleintjes, nou ja, als je gewoon, nou ja in, in middelgrote steden in ieder geval gewoon verdwijnen. Is dat ja. een serieus nou, probleem? Dat valt wel ja? mee. Als je kijkt, toen tien jaar geleden uh, in, in dit vak stapte... toen waren er zo'n 1850 boekwinkels. Dat aantal is nog steeds bijna hetzelfde. Oh. Daar, daar is weinig verschil in. Wat je wel ziet, de boekwinkel heeft het zeker lastig. Veel van die kleine winkeltjes zijn winkels... waar uh, de eigenaar uh, met zijn vrouw in staat. Oh. Uh, die zijn eigenaar van het pand. Die kunnen met relatief weinig geld kunnen die boekwinkel drijven. Uh, maar het, het, het is absoluut, uh, er wordt niet veel geld verdiend in de boekwinkel. Als, als je een 2-3% uh, uiteindelijk overhoudt van, uh, van de omzet, dan doe je het hartstikke goed. En hoe, en hoe komt dat dat die bangers zo laag is? De kosten zijn heel hoog. Je moet veel open zijn. Je moet veel investeren in je voorraden. Een winkel heeft veel titels. Zeker, zeker de grote winkels. Als je, als je bij onze grootste winkel hebt 120.000 verschillende titels liggen... met een veelverhoud aan, aan exemplaren dan daarbij. Die moet allemaal van tevoren betaald worden. Maar veel van die boeken die u dan overhoudt... die mogen toch terug naar het Centraal Boekhuis? Of is dat niet zo? Ja, maar dat kost weer heel veel geld. De hele logistieke handeling daarvan. De uren die je erin steekt. Vaak heb je een strafkorting op het moment dat je retourneert. Uiteindelijk is het veel beter om goed in te kopen, zodat je niet hoeft hmm. te retourneren. Even uh, aan Annette Portegies, van hmm. uh, onder andere Querido. Als je nou een beetje omzet wil draaien als boekhandel... neem ik aan dat je uh, uh, verschrikkelijk veel investeert in die toptitels... in de succesauteurs. Uh, uh, als, als uitgever, uh, uh, uh, hè, daar investeer je in. Neem ik aan, dan gaat het niet ten koste van... Nou ja, ik zou maar zeggen auteurs die minder bekend zijn... of titels die nog minder bekend zijn. Je, ja, je probeert natuurlijk, bekendheid. Je, je probeert natuurlijk de basis in je uitgeverij... en zo geldt het ook voor de boekhandel zo breed mogelijk te houden... omdat dat het voortbestaan van de uitgeverij moet garanderen. Dus dat betekent dat je ook investeert in debutanten, om maar wat te noemen. Want als je alleen maar investeert in je be bestaande auteurs... Maar, dan houdt dat op een gegeven moment op. In de boekhandel wordt zo'n debutant niet in de picture gebracht. Nee, maar dat kan ook bijna niet. Dat kun je ook bijna niet van een boekhandel verwachten. Dus hoe gaat hij dan naam maken... Nou ja, alweer. Uiteindelijk is het natuurlijk... het belangrijkste is natuurlijk dat mensen het mooi vinden. Want uiteindelijk is het, eh, het is niet wat vaak gedacht wordt... een soort truc van uitgevers pers- en eh, boekhandels om bestsellers te maken. Als dat zo was en als wij dat trucje zouden kennen... dan zouden Matthijs en ik en Paul ook allemaal in Jaguars rijden. Dat is niet zo. Dus uiteindelijk is het de consument die bepaalt. En wat het, veruit het belangrijkste hierin is... is dat mensen een boek mooi vinden... en aan elkaar gaan vertellen dat ze dat mooi vinden. En dan ontstaat daar al heel snel een... Uh, maar zegt u dat nou dat het promotiebeleid daar geen effect op heeft? Vanzelfsprekend. Maar niet een, uh, een slecht boek, dat kun je niet een bestseller maken. Laat ik het anders formuleren. Een boek dat mensen niet aanspreekt, kun je niet een bestseller maken. Nee, het en Ik vroeg, kan ik het vroeg wel. aan u of je van een onbekende schrijver... met een onbekende titel, of je daar... Nou, een, uh... Die moet een beetje geluk hebben. Bijvoorbeeld dat heel veel mensen het mooi vinden aan elkaar gaan geven. Of bijvoorbeeld, en dat helpt enorm weten wij in de boekhandel en in de uitgeverij, als iemand een prijs wint. Maar dan is het bekende verhaal natuurlijk dat je dat soort dingen alleen kan doen met een gratie van iemand die wel de cent in ja. het... Uh, dat dat is inderdaad, nou ja, wat ik net zei, 80% ja. procent van je omzet wordt gehaald met, met 20% procent van je auteurs. Ja, tegelijk. En dat is wat wij in de uitgeverij, dat noemen we interne subsidiëring. Je probeert met uh, het geld wat je verdient met goed verkopende auteurs, probeer je ook te bouwen aan, aan anderen. Maar van de Lady. volgens mij reedt u trouwens wel in een Jaguar, of niet? Ja. Ik, ik heb een oude lease Jaguar. Oké, dan hebben well, well, we even dat ook even, even, even, gezet. even bij de gezet. Uh, oude fiets. <laughs> oude fiets. Oké, okay. en nu? Ja. Ja, Oplopend. <laughs> Met mijn oude zaap. Wie bepaalt er dan nou eigenlijk wie er vooraan ligt uh, bij de kassa? Want dat zijn de impulsaankopen, aankopen. Daar worden de hits toch eigenlijk gemaakt en verkocht. Nou, er zijn drie mogelijkheden. Ten eerste de klant. Uh, een goedlopende <tie> titel koop je in grotere stapels in, die leg je voorin. Tweede bepaalt is, u dat? Uh, nee, als een goedlopende titel die al, al goed loopt, gaat die in grote stapels neergelegd worden. En wij bepalen dat die dan in grote stapels komt te liggen als hij nog niet bekend is, ben je afhankelijk die debutante bijvoorbeeld. Nou, we hebben de Selectus debutprijs, dat is de debutanteprijs in Nederland. Een winnaar daarvan of de vijf genomineerden liggen ook altijd vooraan in de winkel. En het derde, uh, misschien wel de belangrijkste... je weet, uh, de uitgever, die, die uh, vertrouwen je, zeker de goede uitgevers... die zeggen, nou, dit is echt een heel belangrijk boek. Daar moet je wat mee doen. Kunnen we daar samen niet wat, uh, wat uh, reuring aan geven? En wat is geven? dat samen dan? Dan leveren zij een uh, uitgeknipte kartonnen pop of zo met... Uh... Met zo'n mevrouw of meneer met een boek in de hand? Dat gebeurt wel eens, maar die zou je bij ons nooit in de winkel zien staan. Oh, dat nee. Uh, nee, nee, die neemt er veel ruimte in. Gewoon ja. maar weg. Uh, er komt de echte weg. auteur, ja. die komt signeren waarschijnlijk. Nou, dat ja. gebeurt heel veel, ja. ja. En, en in die boekenweek nu, uh, in, in de betere boekwinkels ja. van Nederland... en echt niet alleen bij Selectus, maar in de goede boekwinkels van Nederland... zitten alle auteurs zitten continu te signeren. Paul oh. Sebes, uh, u bent de literair agent. Uh -huh. uh, het promoten van nog niet doorgebroken auteurs, hoe ja. werkt dat? Ja... Nou, je, je, bent, je, je kan heel veel verzinnen. We hebben net, dus net een boek... Uh, wat wij verkocht hebben aan de Bezige bij is Net verschenen. dat is Tijger Tijger... van Margot Fargoso. Dat boek is dan al heel lang... dat is eigenlijk al jaren aan de gang. Dat begint al een paar jaar geleden, komt uit huis vanuit Amerika. Wordt daar heel erg gehyped. Wordt aan ons gegeven, wij moeten dat hier verkopen. Dus het is ook, om te beginnen, heel erg goed... en heel erg spraakmakend. Het is een soort Lolita, maar dan vertelt het vanuit het meisje. Dus het is ook echt wel wat... Uh, dat doet de bezig bij, doet dan verder die promotie. Die doen het, hè, dus dat kan je doen door allerlei materiaal te maken voor de boekhandel. vooruitboekjes, advertenties, eh, bushaltes, weet ik het allemaal. Eh, je kan die boekhandelaar natuurlijk warm maken. Maar het is, kijk, van, van auteur naar consument, daar zitten nog heel veel ja. schalen tussen. Namelijk wij hier allemaal aan tafel, en en hier, jullie ook natuurlijk. Wat u nu omschrijft is al iets wat gehyped is in Amerika. Ja, maar Het is, wat wat hier is, hier ook, net, het is ook net pas verschenen in Amerika. Ja. Kijk, als er al een miljoen in Amerika verkocht zijn, is het nog iets makkelijker. Ja, precies. Maar dit is, het is tegelijk, tegelijk verschenen, dat is natuurlijk steeds vaker. Maar als vaker. je dan gewoon een nieuwe Nederlandse schrijver een podium Hetzelfde, wil geven... Ja, Hoe doe je eigenlijk. dat? Nou, Annette en ik delen bijvoorbeeld Robert Vuistje met alleen maar nette mensen. Die delen jullie. Dat is een auteur van mij, die is <laughs> verkocht. is aan het van dit, maar wat een uitgever is die onder Annette valt. Ja. Um, nou, dat ging goed. Het waren drie, vier drukken. En dan op een gegeven moment kreeg hij nominaties. En toen kreeg hij uh, grote nominaties voor Libris en voor De Gouden Uil. Toen kwam, ontstond er een relletje om dat boek. Dat kan ook nooit kwaad. Maar het zijn wel allemaal dingen die je toch niet echt kan regisseren. Bij de meeste debuten zijn we zeggen toch van... Nou ja, weet je, 1500 exemplaren voor een debutant. Best leuk. Ben je dan stom verbaasd als iets zomaar ineens... Ja, dan nou, kijk, vuistje ben ik heel lang mee bezig. Ben ik vier jaar mee bezig geweest en... Dus dat zag ik wel altijd wel gebeuren. Maar ik heb ook heel veel hele mooie debutanten... die helaas, uh, Annette, en ik, uh, Annette en ik delen ook Gustav Peek... die ook net een prijs heeft gewonnen. Dat begint nu dan echt te lopen. Bij zijn derde boek. Bij zijn derde boek. Ja. Maar dat hebben we nog niet over. 150.000 exemplaren helaas. Dus het is toch heel moeilijk... En het is heel moeilijk in te schatten. Ik heb ook de eerste publiciteit van Clune gedaan. Zou ik ook toen niet hebben durven zeggen nee. dat het een miljoen ging Kon niet worden? Kun je voorspellen toen. Nee, als we dat zouden kunnen. Wat we <laughs> net al zeiden. Dan... dan kwam die Jaguar weer in beeld. Nou ja, dan zou ja. het ook niet zo leuk zijn, eerlijk nee, gezegd. Dat hoor. Want dan uh, denk je: oh, dit wordt een bestseller, dat niet. Dus je bent toch. Ja, net, net als elke, uh, bij elk project ben je gewoon afhankelijk van de detailhandel. Maar we moeten in Nederland ook niet al te veel klagen. Ik ben heel erg tegen cultuurpessimisme. Want als je de landen om ons heen ziet... Ik ben net zo uit Amerika. Als je daar hoort wat er allemaal gebeurt. Hoeveel ontslagen. Hoeveel uh, uh, gewone boeken er minder worden verkocht. Wat de crisis heeft aangericht. Oh, maar ook in omringende landen. Duitse agent, literair agent, zeg ik tegen mij. Van, oh, je hebt zo'n geluk dat jij literaire agent in Nederland bent. Want eigenlijk doe je het bijna net zo goed als, uh, als Spaanse of Duitse agenten... terwijl ons taalgebied natuurlijk behoorlijk klein is. Mag ik het even aan Matthijs van der Lely vragen? Want daar hebben we het eigenlijk meteen mee over de toekomst van het boek... van het papierenboek, laat ik het zo maar even zeggen. We hebben dus een crisis. Hebben we jonge mensen, die lezen die minder dan vroeger? Ik denk wel dat jonge mensen minder lezen ja. uh, dan vroeger. Op school wordt er nadrukkelijk minder aandacht aan literatuur besteed ja. dan vroeger. En wij moesten allemaal, uh, in ieder geval mijn leeftijd, je moest toch Wat hebben we genoten van, van, van, van, van Adriech? Lijst. Absoluut. Goede tafers. niet? Nee, dat ook niet. Maar wij moesten allemaal voor die lijst heel veel lezen. Nou, ja. mijn kinderen hoefden al veel minder te lezen. En er zijn nu ja. scholen waar je bijna niet meer hoeft te lezen voor het lijst. Mijn dus kinderen dat... lezen andere dingen natuurlijk. Hè? Als je natuurlijk de oplaag ziet van Anne Harry Potter en Stephanie Meyer, die Twilight dingen. Of de grijze wolven, wat wij dan toevallig doen. waardoor ik weet dat dat 400.000 verkocht, wat ik zelf ook helemaal niet wist. Hoorde ik van de uitgever. Dus ze lezen echt andere dingen. Maar ik denk wel dat, dat die young Adults, wat echt sinds een paar jaar zo'n tussenvorm is. Hè? Dus tussen 12 en 18, zou ik maar zeggen. Dat is wel een heel uh, nieuwe cluster erbij. En dat verkoopt wel, uh, zijn wel hoge aantallen. Gaat het e book de redding of uh, de ondergang worden van de boekhandel? Allez oh, weer, leg uit. Voor de, voor de boekhandel uh, is. Er gaat iets verschuiven naar dat e-book toe. En dat, dat, dat zal harder gaan dan, uh, dan wij als boekhandelaar graag zouden willen. Dus we moeten daarin meegaan. Uh, tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat nog heel veel mensen graag op papier blijven lezen. En sommige mensen lezen gedeeld op papier en gedeelte via het e-book. Wij verwachten dat we in de komende, dat er over vijf jaar zo'n 10% van de omzet naar het e-boek zal gaan. Dan maar leg even uit, uit jullie hebben, hoeveel winkels hebben jullie? We hebben 16 winkels. 16 winkels en, en jullie hebben ook een website waar je online boeken ja. verkoopt? Ja, we hebben de, de tweede boekenwebsite van Nederland, is van ons, selectie.nl. Um, en we zijn een groot verkoper van e-books in Nederland. Dus het maakt u helemaal niet uit of mensen nou per e-mail... Ja, we hebben ja, een eigen e toch, Matthijs? Ja, ja, we hebben ook de OYO. Uh, dankjewel, pa. Uh, dat is een eigen e-reader. Die hebben we ontwikkeld samen met de grote boekhandelaren uh, in, in Europa... Uh, om het geweld uh, weg te halen bij, uh, bij de Sony's en de Samsung's. Uh, uh, uiteindelijk, uh, die, die, het maakt ons wel uit, want we verdienen de grootste kosten zitten in de grote boekhandels. Je verdient veel minder op het internet uiteindelijk, want we zijn de marge laag, marges lager en daar zijn we nog geen hele grote spelen op. En maar is, is dan allemaal... ook de lol er niet af als boekverkoper? Hè? Dat, je, dat je een boek gelezen hebt, dat je mensen kunt inspireren... met wat je weet over een boek. Da vond... Daar gaat het toch om? In Amerika, het ik dus net was, ik was... Bij sommige meetings kwam ik wel een beetje ongelukkig eruit... als ik dan hoorde dat, bijvoorbeeld bij Simon Schuster... dat is een cliënt van ons, dat is een immens grote uitgever. Hij hebben ze vorig jaar, dus 2010 in januari... 9.000 boeken verkocht, e-books verkocht. En nu 1,2 miljoen in januari... Dat je dus zo hard gaat, het binnen een jaar van 9000 naar 1,2 miljoen. En zij zeggen ook, het heeft zulke grote gevolgen voor alles. Weet je, voor de drukkers, voor de papierhandelaren, voor de uitgeverijen. De verkoopafdeling kan sluiten, de pockets uh, gaan natuurlijk aan. Dus ons hele vak is wel echt... En je ziet natuurlijk daar wat er gebeurt. En dat gaat hier binnen vijf jaar natuurlijk Pfft. niet zo groot, maar gaat wel gebeuren. He, ook de designafdeling natuurlijk... Hele grote chique uitgeverij maken hele mooie boeken in Amerika. Dat hoeft natuurlijk op een gegeven moment niet meer. Behalve mm. voor echt voor de liefhebbers. Alleen maar een kafje. Nou ja, en dan nog wat voor kafje. Want een boekhandel is het zo, is het, uh, ik doe met mijn vingers 25 centimeter groot. En op internet is het uh, zo klein. Dus dan moet je er weer iets heel anders voor maken. Dus het is echt aan het veranderen. En zeker mensen die er lang in werken, die uh, zien het toch met angst en beven aan. Dus er wordt wel heel veel verkocht, want die miljoen e-books is natuurlijk ook heel lekker... Maar Het is wel gewoon veel, en het is vooral voor de acteur. Ik hoorde daar bij Random House dat de nieuwe John Grisham in Amerika is nu vier tegen één, dus vier e-books tegen één papieren boek. Ja. Dat is fors. Dat is heel veel, ja. Dat het daar zo heel erg snel gaat, dat komt overigens ook... doordat de boekeninfrastructuur daar totaal anders is dan in Nederland. Ik heb in 2008 een half jaar in Washington gewoond. Als ik daar op zaterdagmiddag in de boekhandel wilde neuzen... dan moest ik drie kwartier in de metro... naar een van de twee boekhandels die Washington had. Dan oh, wow. wordt het heel erg aantrekkelijk om je boeken via het internet... op een e-reader te kopen. Bij Nederland, in Nederland heb je in ja. ieder dorp heb je een boekhandel... en uh, in iedere grote stad heb je er een paar. En geen kind uh, al, natuurlijk. Dat maakt absoluut nee. uit. Ze hebben in Amerika heb je de Kindle, dat is de e-reader e van Amazon. En uh, daar kan je natuurlijk alle boeken van Amazon op krijgen. Dus ja. je ziet het daar ook in de metro's. iedereen ook op e-readers te lezen. In Amerika heeft 1 op de 120.000 inwoners heeft een boekhandel. En bij ons is het 1 op de 10.000 inwoners die een boekhandel heeft. Ja. Ze hebben nee. geen vaste boekenprijs. Bij het boek daar is voorlopig nog even toekomst voor. Ik ben ervan overtuigd ja, dat er, er, er zullen nee. zeker boekhandels gaan vallen. Maar uh, voor een goed gesorteerde boekhandel die, die lol rond het boek uh, uh, brengt, daarbij koffie uh, drinken, maar ook goed advies geven. Uh, boekverkopers weten vaak heel veel wat de klant leuk vindt, ja. kennen de klanten, ja dat blijven staan. Daar ben ik heel erg van overtuigd. Het is nog geen 1% hè Nederland, e-books. Dus. Nee. Voorlopig kunnen, vooruit... kunnen we nog met de neus in de papieren nou ja, boeken De voorwaarde duiken. is natuurlijk wel dat mensen blijven beseffen... dat niet alles wat van internet komt zomaar gratis is. Nee, precies. Voor een boek Want dan... betaal je dan ook. Juist. Precies. Wij spraken met literair agent Paul Sebes, Annette Portegies, directeur van Aardgeen Vrij Querido. en Matthijs van der Lely, directeur van Selecties Boekhandels... over het Nederlandse boek. En dat heeft nog toekomst. Dank jullie wel. Graag gedaan. U luistert naar de Sport en actualiteitenzender de Radio 1. Nou, de, de actualiteiten daar heeft u. Permanent hele ochtend en tot nu toe uitgebreid informatie gekregen. Maar er is ook sport. Uh, de belangrijke klassieker Milan Sanremo is op dit ogenblik aan de gang. De langste klassieker van het seizoen. 298 kilometer. Guido Lippes volgt het voor ons. Volgens mij is er nooit wat aan. Totdat ze uiteindelijk de Porto <laughs> bereiken. En daar wordt de slag geslagen. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Aan de andere kant, Peter, is het ook een klassieker. In de letterlijke zin van het woord. Want rijders zijn altijd erg nerveus. Ze weten met name vanaf het moment dat ze langs de kust komen als ze nog iets meer dan 100 kilometer te rijden hebben, dat uh, de wegen lastig zijn, dat ze door uh, smalle dorpspassages moeten, en dan af en toe die klimmetjes moeten verteren. En dat maakt toch gewoon dat al die renners, die willen allemaal maar vooraan rijden. Dat kan niet. Een groot peloton natuurlijk, bijna 200 rijders. En dat betekent dat we ook wel eens af en toe valpartijen krijgen. Zojuist zagen we een valpartij met een Belg, Sebastien Rossellaire, goede renner trouwens, en Vasily Kirienka. Uh, Kirienka kon verder, Rossellaire is uit de wedstrijd. En dat geeft maar weer aan hoe lastig de finale ...is van Milan Sanremo. We hebben nog een uh, dikke 100 kilometer te rijden. Ze zijn inmiddels langs de kust gekomen. Le Mani is het klimmetje dat ze zo meteen moeten gaan uh, nemen. En we hebben nog steeds vier koplopers. Takashi Miyazawa, de Japanse kampioen. Hij rijdt voor een Italiaanse ploeg. Mikael Ignatiev van Katusha, een Rus, Alessandro in de Italiaan van Androni en een Belg. Jawel, Nico Simons van COVID Ze hadden een voorsprong van maximaal 13 minuten. Inmiddels is die voorsprong teruggelopen tot uh, tussen de 4 minuten 5. En de 4 minuut 30. En dan kan het echte spel gaan beginnen als straks het peloton in de buurt gaat komen van die vier koplopers. Want dan gaan de sprinters zich formeren. Dan proberen ze in de goede positie te komen om hier aan die prachtige mediterrane kust in Sanremo om uiteindelijk de overwinning te pakken. Vorig jaar was het Oscar Freire. Het is de grote vraag wie dit jaar gaat winnen. En of het wel een massasprint wordt, want dat weet je maar nooit. Wat dat betreft blijft het toch een interessante koers. Hou vol Rio. U hoort hem en veel meer nog deze middag. Geolitis. Dus. Ja, informatie uit dit programma eh, is terug te vinden op onze website www.trosinbedrijf.nl en op pagina 257. Vragen en opmerkingen over Tros in Bedrijf kunt u mailen naar inbedrijf.tros.nl en dan nu op Radio 1. Opium, het kunst- en cultuurprogramma van de Afro met Hans M. Smit. Wat ons betreft, tot volgende week. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium. Het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Goedemiddag. Hartelijk welkom bij Opium. Het cultuurmagazine van de Avro. Live vanuit de Amstel. Foyer in carré Een afgeladen foyer. Wat leuk dat u er allemaal bent. Zeg. Hoe wist u dat het jarig was? Nou goed, doet er niet toe. Nee, u bent hier voor een matiné van de, van de postcode-loterij. Dat, dat weet, wist ik niet. Ik gooi je envelop altijd meteen weg. Ga ik niet meer doen, dat zie ik nu al. Maakt niet uit. Evengoed een fijne middag. Uh, vertel ik de luisteraars even wat ze tot vier uur kunnen verwachten. Want om vier uur gaat Gio Lippens verder met het, uh, met het wielrennen. En daar maken wij plaats voor. Uh, Chef Rademakers die komt langs. Hij is dichter, verzamelaar en voormalig televisieproducent. Hij komt hier vertellen over zijn passie: schilderijen uit de romantiek van Vlaamse en Nederlandse oorsprong. Uh, na de hermitage in Sint-Petersburg nu te zien in Den Haag in het gemeentemuseum. Dan heb ik de twee Dana's die ik u ga aankondigen, fotografen. Dana Lixenberg die fotografeerde de set van Adam en uh, Eva uh, en vele anderen. De prachtserie die je momenteel op zondag te zien is op de Nederlandse televisie. Uh, en andere Dana, Dana Linsen, die recenseert voor ons drie fraaie films. En in de 80 seconden hoort u straks de winnaar van de opiumverhalenwedstrijd. Wie was de beste van die 1800, maar liefst 1800 inzendingen... die door een deskundige jury zijn beoordeeld. Straks hier aan tafel, ik denk dat ze onderweg is, ik hoop het, uh, de vrouw die momenteel haar hoogseizoen beleeft, Lenette van Dongen. Uh, en straks live muziek natuurlijk, maar eerst uh, even iets heel anders, want ook de klassieke muziek gaat met de moderne tijd mee. Want na audities via YouTube zijn van over de hele wereld getalenteerde muzikanten geplukt om uh, onder leiding van de Amerikaanse dirigent Michael Tilson Thomas voor de tweede keer het YouTube Symphony Orchestra te vormen. En voor uh, het Radio 4-programma De Klassieke... doet Maartje Stokkers daarvan dagelijks verslag. Op de site onder andere vanuit uh, Sydney. En uh, als het goed is, is hij nu aan de telefoon. down, down under. Hallo Maartje. Hé hey, Hans, hoi. Ja, het werkt, gelukkig. Zeg, het is, het is half één s'nachts uh, bij jou zo ongeveer. Wat voor dag heb je achter de rug? Ik heb het gevoel dat ze nu onmiddellijk ook heeft ophangen. Maar ik kan me vergissen. Maartje, binnen nog? Nee. De, de lijn is weg. Dat betekent dat ik zo nog even met haar ga bellen... maar dat ik nu alvast dan uh, naar de live muziek ga. Want dat lijkt me wel een mooi punt. Houdt hij dat uh, YouTube Symfony Orchestra even, uh, houdt dat nog even te goed. Live muziek dus. Even een uh, cd'tje maken, dat was er niet bij. Het uh, debuutalbum van onze muzikale gast Het kost haar twee jaar van haar leven. Schaven, slijpen en toen pas zag ze dat het goed was. Een bijzondere mix van hip-hop, beats, elektronische dingetjes en die bijzondere stem. Dance on Time heet het album, de single heet ook zo. En het eerste nummer hier in het Opium heet ook zo. Hier is Pien Veit. Oh, oh, ah, ah, oh, oh. to ride i got a ticket to fly i got a ticket to run around and i'm gonna give it a try i got a ticket to ride i got a ticket to fly i got a ticket to run around and i'm gonna give it a try just passing by my hands they are not tied there's no one in my way only myself to fight and even when we're running blind we're not we're not behind so come on let's dance on time like it's not right. It's not Het feit was dat, met haar uh, muzikant Melvin Wevers op gitaar en keyboard... en Bo Evers op drum uh, en keyboard en allerlei uh, elektronische toestanden er ook nog bij. En Pien komt nu even aan tafel zitten om iets meer te vertellen over dat album Dance on Time. Um, het leuke was, ik las laatst een heel stuk van Hester Cavallo in de NRC... dat jij echt lang bezig bent geweest om dat album helemaal te krijgen zoals jij het wilde. Ja. Waar, waar, waar, waarom was dat? Had je zo'n vaag idee in je hoofd dat je niet wist wat je wilde... of is het gaandeweg gewoon helemaal anders geworden? Um, nou, ik, was wel dat het, ik wilde iets anders gaan doen dan wat ik voorheen deed. Ik speelde vroeger uh, gitaar. Uh, nog steeds wel, maar nu niet meer in uh, deze band. Uh -huh. uh, en ik wilde gewoon op een andere manier gaan schrijven. En ook veel meer elektronica betrekken in mijn muziek. Dus dat was even schakelen. Om daarom had ik daar ook even tijd voor nodig om dat even onder het knie te krijgen. Ja. En, ja, um, ik wilde ook gewoon tijd nemen voor deze... CD'en. Ja, ja, daar moet je maar net de tijd voor hebben. Want het, is, het, is een, het lijkt een luxe positie. Dat je twee jaar, wat, wat doe je dan daarnaast op zo'n moment? Nou, ik uh, heb altijd gewoon gewerkt naast mijn muziek. Wat, en, wat, wat doe je? Uh, ik werk uh, als freelancer in de culturele sector. Ik programmeer festivals en productie daarvoor. Ja. Dus ik heb eigenlijk mijn leven zo ingedeeld... dat ik niet financieel afhankelijk ben van muziek. Ja. Dus daardoor kan ik dat doen. Ja. Om gewoon tijd te nemen en dat vind ik ook wel fijn. En, ja. ik, uh, gewoon... en, en was het twee jaar geleden was het voor jou gewoon de gitaar even klaar. Je wou gewoon een, een heel ander geluid gemaakt. Ja, klopt. Ik wilde gewoon even iets anders en iets mm -hmm. nieuws proberen. En ik, uh, het was ook heel erg vanuit mijn smaak. Mijn smaak was veranderd. En um, ja, ook gewoon om het voor jezelf fris te houden, denk ik. Om gewoon weer even een andere ja. weg in te slaan. Ja, een eigen geluid. Ik, ik, ik hoor wel. Ik, een stem die, die in de verte lijkt op Jonas Police Woman bijvoorbeeld. Ja, dat, dat zal uh, vaker gezegd worden, denk ik. Ik hoor heel veel namen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar het is inderdaad, uh, nou ja, Björk, uh, ja, ja. hoor ik veel, feist uh, en uh, dat soort dingen. Maar is, is dat een, een, uh, een mooi compliment? Of zie je dat meer als een handicap? Dat mensen je niet in uh, je eigen geluid herkennen? Nou, ik denk dat, dat je dat als nieuwkomer altijd hebt. Dat, dat mensen eerst associëren en uh, nou, als je het goed doet, dan, uh, op een gegeven moment gaan andere mensen dan uh, andere zangeressen weer met jou vergelijken. Ja, dus dus uh, dan kunnen we ook een tijdje zeggen van Jonas Police wordt vergeleken met Pinfij uit de nou, Netherlands. dat zou wel een mooi moment zijn, dat muziek Deels de muziek die je hebt gemaakt, is gebruikt al in een film. hè? Ja, dat is wel mijn, uh, mijn eerdere CD, The ja. Wilderness Sound. Daar is één liedje in een Amerikaanse film geplaatst. Hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, dat zijn ze op internet tegengekomen via iTunes. En toen zijn wij gewoon benaderd of ze dat mochten gebruiken. Mm -hmm. En uh, ja, dan ga je in een onderhandeling, in een bespreking. En uh, nou, dat moet dan nog langs vier, vijf mensen. Ja. Dus wij waren al heel uh, zo van, nou ja, we zien wel. En yeah. uh, nou, het is er wel echt in gekomen. Ja. Dus dat is wel uh, heel leuk. En dan lopen de royalties binnen of is dat zoiets van dat kopen ze in één keer af? Ja, dat zo? kopen ze af, ja. ja. Ah, ah. ja. Maar goed. Ja, de, de, de, deze tweede cd is in ieder geval gekomen. Hij is heel erg mooi. Ik vind, Agent... Ik vind het echt een waanzinnig mooi geluid. Heel eigen. Uh, uh, ik, ik ben blij, blij ook dat je hier bent en dat je straks nog uh, twee nummers voor ons gaat uh, spelen. Pint ja. Feit. Leuk, dankjewel. dankjewel. En Lennette, vond je het mooi? Hartstikke. Lennette van Dongen, je aan tafel hier gekomen in de, in de Roemmoerige gebouw van je van de, de Carré. Ik ga zo met je praten over je voorstelling ja. uh, die, die nu in het theater te zien is. Dus eerst even weer over naar uh, Down Under, naar Sydney, want daar zit Maartje Stokkers. Ik had er net aan de telefoon om iets meer te vertellen over het uh, YouTube Symphony Orchestra. Dat daar morgen uh, een concert gaat geven, samengesteld uit allemaal muzikanten die via youtube hebben geauditeerd onder andere een Nederlandse violiste Anne-Rose van Gils. Maartje ben je er nu, hallo? Ja Hé, ik ben er hoor. Ja het werkt. Zeg, het, is, het, is, het is een hartje nacht daar. Gaat het goed allemaal? Het gaat heel goed. Het is inderdaad nu kwast voor één hier, dus jij bent niet meer jarig, maar van harte, hè? <laughs> dat zou je ah. stil houden, maar goed fijn dat je wel. Sorry. <laughs> Nee, het gaat hier fantastisch. Ja. Uh, de, de, morgen is, is het concert die Michael Tilson Thomas hij doet het voor de tweede keer. Hè? Want hij heeft het, vorig jaar heeft hij het ook al in uh, Carnegie Hall gedaan, of twee jaar geleden? Nee, ja, 2000, 2009, ja. twee jaar geleden. Ja. Uh, waarom, waarom wil die man dat zo graag? Nou, ik denk dat hij heel erg um, dat hij uh, echt een, een zendingsdrang heeft naar. Naar het combineren van mensen die elkaar helemaal niet kennen ja. en die dan in één week klaar te stomen voor, voor, voor, een, voor een, een grote finale. Mm -hmm. En, um, en, en zo'n concert, want het is eigenlijk niet alleen een concert, het is gewoon een event, het is gewoon echt een gigantische belevenis. Om zo'n concert dan luister bij te, bij te zetten door um, uh, uh, allemaal fantastische projecties op, op het dak, in het, op het plafond binnen, videoprojecties dus. Het is echt een, is echt een uh, gebeurtenis. Ja, ja, dus het is meer dan alleen, alleen maar dat, dat concert wat dan ook wereldwijd ja, wordt uitgezonden. Met een grote rol in. Ja, ja. Zeg, ik, ik zei al, een Nederlandse deelnemers, vi, uh, violiste Anne-Rose van Gils, die in uh, Zwitserland studeert. Hoe, hoe houdt ze zich staan in, uh, in dit grote project? Het gaat heel goed. Het is, uh, ik heb heel veel bewondering voor haar. Het is, al, die, al die mensen, dus ook Anne-Rose, die werden echt onderworpen aan een heel strak regime van gigantisch veel... Uh, repetities, alleen een stuk door. Mm -hmm. ze, moesten niet, ze moesten niet alleen maar repeteren voor het concert van morgen. Ze hadden ook allemaal met hun eigen instrumentengroep, van het orkest, ja. uh, weer eigen concerten. En vanavonds, um, maar ook overdag, pre performances. Ja. Dus het was echt een heel volgepakt programma. Maar Alderoos heeft zich uh, waanzinnig goed gehouden tot nu toe en uh, ze, heeft, ze heeft er heel veel plezier in. Ja. Hey, waarom, ik, ik gun je alle, alle uitstapjes naar het buitenland, maar waarom is het nu in, helemaal in Sydney eigenlijk? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet helemaal precies. Ik denk gewoon om, om um, toch een, even een andere kant van de wereld toch. Er zijn nu bijvoorbeeld wel best wel wat Aziaten ook die hier naartoe zijn gekomen... Misschien iets, iets minder lang reizen. Voor ja, ja, ja, op die manier, ja. En ja. Je zou zeggen, internet is natuurlijk, uh, dat kan overal ter wereld, maar je moet het wel ergens het evenement zelf doen natuurlijk. Dus ik snap het, ja. Ja, tuurlijk. Nou, en uh, Sidney Opperhaus was ook op degene die het maakt, die ja. zijn van harte welkom. En het is natuurlijk fantastisch om hier te kunnen spelen. Ja, morgenochtend, Nederlandse tijd, tussen tien en half één, kunnen we het concert live uh, zien op YouTube, neem ik aan. Ja, zeker. Maar ook op klassiek.avo.nl. En daar zijn ook alle televisiereportages die we dagelijks hebben gemaakt terug te zien. Goed. Gaan we doen. Dank je wel. En heel veel plezier nog daar. Fijne dag, aan. Dank je wel. Maartje Stokkers was dat helemaal in Sydney, in Australia. We hebben eens geweest. Nooit. Nooit. Helaas, wel het ja. idee van ik ga er nog een keer naartoe? Het uh, zou typisch wel iets zijn waar ik geen zou willen, ja? mag je? Typisch iets? Ja, ja, ja je hebt zo'n hele lange lijst ja. van later als ik groot ben. Ja, ja, ja, als ik groot, rijk en beroemd ben, dan, ja, dan nou, uh... begint er nu toch een beetje om te lijken. Het programma van jou, hoogseizoen wat nu net is gaan draaien. Ja. Dat is wel jouw hoogseizoen, toch? Nou, Niki was ook wel heel erg goed ontvangen. Je hè? vorige Met zelf programma. plezier, maar ja. ik was verbijsterd. Ik dacht, oh god, daar kom ik nooit meer overheen. Hmm. En, uh, maar dit is uh, no, nog beter ontvangen dan ze, het programma ze, daarvoor. Zit dat je in de weg ook? Het succes van... Het is net als ja, die als... vorige dacht ik echt, het is een enorme schaduw waar je overheen moet springen. Ja. Maar uh, ja. ik ben maar gewoon weer begonnen. En ja. Men is weer heel erg blij en ook de pers was heel erg blij. Goede recensies ja. inderdaad. Ja. Ja. Hoe begin je zoiets? Hoe begin je aan een nieuw programma? Ja, eigenlijk al nu dit klaar is... ga je gewoon weer kijken, om je heen kijken... Uh, vragen stellen, wat valt me op? Mm. Wat, wat vind ik ingewikkeld, wat vind ik ontzettend grappig? En ja, waarom heeft hier ja. niemand het hierover? Ja. En uh, ja, probeer toch... Uh, ja... In de tijd te leven waarin je bent en dan uh, daarom kun je ook zo lang van tevoren nooit zeggen wat je hmm. programma gaat worden. Nee. Terwijl je wel anderhalf jaar van tevoren moet boeken oh, en zo. Ja, dus dan, dan is het, uh, gaan we weg, krijgt het krijgt het zo'n forum ook. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Dit programma, uh, ik heb niet eens een hele inleiding, het gaat veel over Facebook en Twitter. Het gaat over de collectieve dwang tot blijheid en geluk. Die stel je ja. ter discussie. Want da daar heb je last van. Ja. Nou, ik, ik dacht kijk, dat is een, een soort ding wat me opvalt. Denk, ja. Dan heb ik een heel leuk gesprek met iemand ergens op een terrasje... en dan denk ik, oh, die heeft het helemaal voor elkaar hartstikke leuk. Jezus, doe je dat toch? Ja, niet verder vertellen, maar ik ben wel aan de prozak. En ik hoorde dat zo vaak. Dat ik denk, hoe kan het nou dat mensen nu het idee hebben dat hun leven niet goed loopt? Mm -hmm. Ligt dat dan aan hun? Is het hun psychologische probleem? Maar waarom zijn het er zoveel? En is er misschien een soort blijdwang Van, oh, je moet het enig hebben. En, op, hè? en, dan, uh, en als je dat denkt dat het jou eens even niet lukt om een week of een dag leuk en enige en sterke, en succesvol... die ja. leuke moeder met die enige... kinderen en die enige, allemaal leuk, leuk... Ja. dat je dan aan jezelf gaat twijfelen... en dat je dan dus denkt dat je mislukt bent. Hm. En toen dacht ik, dit zit veel dieper... Een beetje oppervlakkige reclame imagootjes waar we in tuinen alle bladen zijn geshopt. Geen echte vrouw meer te zien. He, ik heb zelf foto's van mezelf teruggezien. Ik denk, huh? huh? ben ik dat? Echt waar? Dat die ja, met jij ja, aan de hand had. Gewoon, gewoon omdat mag, je dat. Mag de... dat? Nou ja, dat vroeg ik me gisteren toevallig af. Ik ben een keer voor een blad gefotografeerd en ik was echt gewoon 15 kilo slanker gemaakt. En ik denk, slaat dat nou weer op? En dan halen ze nog wat leeftijd weg. En dan denk jij, als je dat blad koopt. Jezus, wat En dan even. kijk ik ook nog heel, ja. heel erg blij. Terwijl ja. ik een hekel heb aan foto'shoot. <laughs> en dan kijk ik me heel blij. Doe ik, oh, wat heb ik het leuk. En jij denkt, ik haal dit niet. Dus ja. ik vond het een heel diep uh, dingetje om te onderzoeken. Ja, ja. Nou is het wel zo, als, als cabaretier of, of ja. performer... je, je moet midden in de wereld staan. Als ja. jij zo op je eilandje gaat staan en denkt van... iedereen heeft dat, een, ik heb het kennelijk niet. Nee, is ah, dat dit is een vorm die ik kies in, het, in, ja, de, ja, in de voorstelling. Kijk, ja. Ik ben natuurlijk iets wijzer dan ik, dan ik mijn voorstelling voor, maak. Voor ja. uh, in de voorstelling gaat het om lachen. Nou, er wordt genoeg gelachen. En wanneer lachen ze... Ik vind het leuk om mezelf te maar te tackelen. En uh, te zeggen, hoe doen jullie er toch? Hè? Komen jullie altijd aan op de bestemming van de vakantie waar je, waar je terecht wil komen? Als ik een huisje boek heb, ik altijd iets te miepen. Dat is toch een, een steengroeven, ja, die... vijf meter verderop. die denk Ja, dat stond niet in die folder. En hoe krijgen al die mensen het om elkaar? Dat ze... Dat ze ja, dat ze doen alsof in ieder geval. Voortdurend één, één groot feest is het leven. Ja. Maar ja, kun, kun je je onttrekken aan, aan die blijd, hoor? Ja natuurlijk. ja, natuurlijk. Het is niet het reële leven. Ik, uh, het reële leven is dat. Uh, ja, ik noem maar wat. Je va mijn vader is overleden. Ja, dat is niet. Uh, mm -hmm. uh, dingen lukken niet. Nee. Je, je wordt ouder, je neemt afscheid van dingen. Uh, uh, ja, je wordt ontslagen. Uh, er wordt iemand ziek waar je heel erg goed gesteld bent. Mm -hmm. of, dat is het echte leven. En dat is ook wat ik probeer te zeggen. Dat andere geluk is wel waar. Het is wel waar dat de zon in een terrasje... maar het is niet het enige. Ja, je, je... Dat is geluk voor beginners. Ja, en geluk precies. voor gevorderden is, is voor mij veel interessanter. Dat is, ja, het is op en neer. Terwijl je stijgt. Dat oh. je weet, oké, okay, ik geniet mijn surf. Ik weet dat het dalen wel zal komen. Morgen zal er wel weer een ruzie zijn. Precies. Maar ik geniet nu vol van het stijgen. En terwijl je daalt, dat je het vertrouwen houdt... dat hoe diep ik ook zou moeten gaan... Uh, er komt weer een moment dat het omhoog gaat. De piek en dal, heb je hebt een hele mooie metafoor, heb je daarvoor gekozen in de voorstelling ja. door, door een een soort enorme berg neer. Gigantisch neertussen. decor. Dat is, de, de, de doek ging open. Gigant. Ik ben geweest in IJmoude. Ik zag dat doek opengaan. Ik dacht, hoe krijg je het voor elkaar? Ja, Want het dit, is gigantisch. Na nou, Heel hard werken van mijn, van mijn technische staf. Ja. Met heel veel dankbaarheid. Er wordt heel hard gebuffeld. Ik dacht, ja, ik zie een berg. En uh, opeens staat er een berg van 9 meter. En ik begin. Ja, je hoort dat het gordijn gaat open. Mensen zitten te kletsen. En opeens zien ze een rivier op zich afkomen. En op 6 meter hoogte staat een vrouw. En je ziet die bekken gewoon stilvallen. En er komt echt applaus. Openingscène ben ik zo blij mee. Maar mijn excuses voor mijn techniek, want die moet echt buffelen op ja, die berg ook ja, een keer even ja. op te bouwen. Dat betekent ook dat je niet in alle zalen terecht zult kunnen kijken. Ja blijven. wel hoor, alleen ja. is die dan wat minder hoog. Of ik, <laughs> maar balkons kunnen wel eens niet het mooiste effect zien. Ja, ja. Was die berg overigens, was dat het ook het eerste idee? Van ik wil een berg? Of... Ja. ja, nou ja, Mm, ik, ben wel een klo ik, ik heb het over een kloof, een wandeling in een kloof... en ik, ik ben wel naar een klimhal gegaan... omdat ik, ik wil mijn angsten niet in de weg laten zitten. Dus ik dacht, fuck it, 52 kan mij het schelen. Ik ga gewoon eens een keer zo'n klimhal. En ik vind het leuk. En toen dacht ik, ja, het zegt ook wel iets over omhoog kost moeite. Dat is een dus mm -hmm. metaforisch bedoeld ja, in de ja, voorstelling. Ja. Het is uh, ook zo'n ding wat me opvalt. Dat mensen steeds makkelijker, steeds lelijker tegen elkaar doen. Dan zeg ik maar Blaat! tegen jou, zeg. Dan doe je, dan komen weer terug. En hoe moet het dan? En wat ik dan zeg is, ga naar binnen, ga in je intellect omhoog. Bedenk je, hoe zou ik willen reageren, hmm. En kom dan vanuit die, het is dus niet puur dierinstinct, wat ja, ja, ja. Want anders raken we elkaar kwijt, echt. Ja, ja. Overigens mooi is dat je die dat, dat klimmen. Die, die klim, ja. heb, je, heb je dat ook gedaan met op die laarzen voor 700 euro? Ook niet? Uh, want daar, daar begin je mee, met, met nee, pracht. Ik, je je gaat ik dan kan op... alleen op die laarzen afdalen, ik okay. kan niet opstijgen. Ja, wat, je, je, je gaat in, in die zin ook mee in, in de zeg maar de, de blijdwang dat ja. je zelf ook dure dingen aanschaft... Ja. omdat je denkt dat het hoort. Ja, de PCO ja. of blij. Dat je Precies. denkt, ja, ik heb weer wat gekocht, ja. Hoera, gaat ja. me weer goed. En op een gegeven moment laat je dat los. Overigens, de, de voorstelling ging later in première omdat jij... Tijdens dat klimmen... Uh... Nee, nee, dat is heel, heel sneu eigenlijk. Ik heb uh, een decor van 9 meter ja? hoog en ik klim echt tot de top ja? enzovoort. Ja, ja, ja. Maar ik ben uh, tijdens een voorstelling over een, een soort proefbergje... dat wil zeggen een opstapje van 30 centimeter en een opstapje van 60 centimeter... <lacht> en dan zei ik, jongens, let op, En dit is straks 9 meter. Hè? <lacht> dit is straks 9 meter. En toen kwam ik uh, tw twee minuten voor het slot van de voorstelling... een tryout in, het try in uh, Arnhem... Ach. Verstap ik mij? Ik verzwik gewoon domweg op niks mijn voet en breek mijn middenvoet. Dat beetje. je dat durft te vertellen? Als je naar nou ja. 9 meter had, ik het nee, uh, dat ik, toch een mooi helder het verhaal. En liefst had ik het door het redden van een kind en dat ik mezelf ergens voor moest werven... Het is <laughs> dus gewoon verzwikken, knap en, en, en acht weken gips. Ja. Dus daardoor ja. is alles natuurlijk opgeschoven. Ja. Ja. Oh, de voorstelling gaat beginnen. Voel je het langzaam rustig worden. Het wordt langzaam. Wordt het oh. hier stil in Amsterdam voor je. Oh. Mensen gaan naar de grote zaal, die gaan ergens oh. naar kijken. Um, uh, ik ben in Ameijte geweest, heb ik ja. je al gezegd. Uh, ik heb wat uh, reacties gevraagd van ja. bezoekers die daar waren. Ja. En daar gaan we even naar luisteren. Hoop ik. Super, helemaal te gek. Net zo goed als de vorige show van uh, Nikkei was dit weer een, uh, ja, een uh, eye-opener van, van het leven, zeg maar. Fantastisch, ja. Humor doorspekt met toch een kleine boodschap. Kijken naar je leven en op welke manier je er zelf in staat en hoe je van de mooie de kleine dingen kunt genieten. Ik je niet meeslepen door de waan van alle dag, maar uh, uh, hou je aan je eigen uh, standpunten wat jij belangrijk vindt eigenlijk. Okay. Nou, ik vond het allemaal wel leuk hoor. Dus, ik ben er even uit. Hè. En als mevrouw maar gelukkig is. Het meest memorabele moment. Oeh, help me zingen. Ja, het liedje, het liedje natuurlijk. Liefhebben. Dit is een dag om lief te hebben. Een dag en een uur om lief te hebben. Oh, er is zoveel. Je komt helemaal met een warm gevoel uit het theater vandaan. Ja, dat kan ik alleen maar beamen. Dus wow, grappig dat het niet. Zeg, Leuk, hè? Ik hoor dit nooit. Het nee? is echt, aan, echt ontroerend, vind ik dit. Hmm. Wat, wat, wat vind je het mooist om te horen? Nou, Dat ze blij naar buiten gaan, natuurlijk, dat zie ik ook wel. Maar dat ze, dat ze ook zo'n behoefte blijken te hebben aan... Heel hard lachen krijgen ze ook, want anders zouden ze niet zo tevreden zijn. Uh -huh. Maar dat ze ook wel even zin hebben om... Zeg, weet je, als je het nou zo doet, is dat misschien een maniertje... Nou, je, weet, je weet mensen ook helemaal heel stil te krijgen. Je, je, je hebt ze echt in, in toon bijna. Ja. Dat, is, dat vind ik heel knap. Ja, dat, dat... ja het gaat vanzelf. Als je ah. al, al die mensen... Ik, ik vind het bijna helemaal eng stil. Alsof iedereen nu, uh... <lacht> ze zijn lekker allemaal naar de voorstelling. Oh, lekker rustig. Ja. Maar ik... Uh... <lacht> Ik, uh, wat, ik ben niet gelijk, maar ik zeggen wel. Uh, dat het zo knap is dat je ze stil krijgt? Nee, dat vind ik dus niet knap. Want ik praat nu ook met jou. En, ja. uh, en als ik stilval, dan, vallen we, ja, dan is het stil. En ja. als ik iets moois wil zeggen... het verbaast me wel dat mensen dat heel wonderlijk knap vinden. Of zo. Er staat zelfs in de volkskrant dat ik een meesterdompteur met de zaal ben. Ja, dat is inderdaad. En dat ik er is, Ja, ja, ja. Uh, uh, uh, je, je hebt ook interactie met de zaal. Je, je, ja. je, je, je, dat vind ik altijd zo knap dat je uh, mensen vraagt om reacties. En er moet maar wat komen. Het Schat, gebeurt... ja, jij doet niet anders nu. Jij vraagt ja. mij van alles en ik... Maar het is één op één. Kijk, ik weet ja. ongeveer wat ik van jou kan verwachten. Ja, ja, uh, min of meer. Maar precies dat kan maar ik van die zelf... mensen verwachten. Ja? In het begin moet je ze altijd even ontdooien. Mm -hmm. Omdat ze een uh, groepje zijn. En ik, ik vind zelf een van de leukste dingen om te zeggen... oké, okay, dit wordt toch niet zo'n avond dat ik hier sta te werken... en jullie gaan zitten kijken. En dan worden ze heel onrustig van. Heel, een, een beetje giechelig. Ik zeg, nee, het moet een wij. Dat is ook het thema van de voorstelling. Er moet een wijgevoel ontstaan. En op een gegeven moment zeggen ze alles... Hm. En dat is voor mij ideaal. Want dan kan ik elke avond onverwacht... Ik heb soms zulke leuke antwoorden. En da dan denk ik, oh ja, heerlijk. Ja. Soms is het heel stug. En dan moet ik er echt goed voor werken om een reactie te krijgen. Ja. Heb je een voordeel dat je stand-up comedy hebt die heb gedaan, denk ik? Niet. Ja, maar ik, ik, het zijn gewoon mijn gasten. En hm. ik praat met jou, zo praat ik ook met 600 of 900 man. Er hm. is geen verschil. Dat, dat liedje waar, waar iedereen het ja. over heeft en fluitend eruit ja. gaat. Uh, dit is een dag om lief te hebben. Klassieker klassieke van Tony Hermans natuurlijk. Ja. Hoe ben je erop gekomen? Is dat omdat, je, omdat jouw man uh, Jacques Leutens die biografie van Toon Hermans heeft geschreven? Of uh, is dat gewoon toeval? Het, het is natuurlijk in zoverre geen toeval dat je. Uh, hij heeft niet alleen een biografie nu geschreven, maar ook een dvd-box mm. uitgebracht samen ja. met Lisa Waite en ja. een cd-box. Dus uh, de, de toon was wel meer dan gemiddeld in mijn gezin aanwezig. Maar uh, Dit is een dag om de liefde te hebben. Het blijft hangen. Het is ook een heel goed liedje. Geweldig. En, en ik maak het, gebruik het eigenlijk in de voorstelling in het begin in de nepvorm. He? Want dat is wat de reclame wil. We rollen allemaal lachend van de duin af in de reclame. Maar niemand raakt zijn sleuteltje kwijt. Ik wel. Dus de, van, oh, het hebben ik het leuk. En ja. aan het eind heb ik een, vind ik zelf een vrij leuk en direct beeld gemaakt. Waarbij ik uiteindelijk de zalen... Alleen maar vragen wil je het meezingen, maar ze ja. staan al klaar om het te doen. En dan is het wel leuk als ik een half uur later uh, afgeschminkt ben... en wegrijd met, uh, met mijn chauffeur Marco. Dan hoor je mensen nog naar de fietsen. Het is een dag om hun liefde te hebben. Een dag en een uur om lief liefde te hebben. Oh, er is zoveel. En het is ook zoveel. Ja. We weten niet hoeveel er nog van ons afgepakt gaat worden. Ja. Kijk naar Japan, kijk naar alles wat er om ons heen gebeurt. We weten niet, het is vandaag. Vandaag is het belangrijkste. Ja. Zoveel stel je uit omdat je denkt dat het zou moeten zijn, zou moeten zijn. Diezelfde recensent in de Volkskant die zei... Ja. Jij, je durft de grote thema's, je komt dicht in de buurt van de grote thema's. Zijn ja. er grote thema's die je nu hebt laten liggen... dat je denkt, nou, daar ga ik nog wel eens mee aan de slag? Uh, ik denk dat ik dat elke keer opnieuw zal moeten uitvinden. Ik denk, wat hij ook schrijft, het zal altijd gaan over echtheid, oprechtheid en geluk en daar de, daar de balans in vinden. Oké, okay. ik heb genoten. Ik vond het een prachtige voorstelling. Ik zeg het nog maar eens een ja. keer. Hoogseizoen heet het. Deze week te zien in de Kleine Comedie in Amsterdam. Daarna speelt het net nog in diverse steden... onder andere Eindhoven, Schiedam, Meppel en Den Bosch. En Tot zo. En als het vol is, nog een heel jaar. A, Sport op Radio 1. Zometeen om 4 uur wil rennen de Primavera. Milan Sanremo. Ja, Grinta is het Italiaans woord voor temperament, aanvalslust. En om 7 uur de Eredivisie.